6 uur. Het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedenavond, leger Egypte ontbindt parlement... verkiezingsdebat Provinciale Staten vooral over landelijke onderwerpen... en honderdduizenden vrouwen demonstreren in Italië voor emancipatie. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Minima rond 4 graden. In de loop van morgenochtend vanuit het westen regen. In het oosten is het nog lang droog. In het zuidwesten en westen is het middags wat droger. Het wordt 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Dinsdag overwegend droog, maar wel bewolkt en iets kouder. De dagen daarna is het grijs.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 Bij de betogingen in Cairo zijn toch belangrijke kunstvoorwerpen... uit het Egyptisch Museum gestolen, blijkt. Het was al bekend dat plunderaars 70 voorwerpen hadden beschadigd... en nu zegt een archeoloog dat er ook acht stukken zijn gestolen. Onder meer twee beeldjes van Farao Tutankhamon zijn zoek. Plunderaars braken op 28 januari in bij het wereldberoemde museum... nadat de politie zich had teruggetrokken. Het kabinetsbeleid, is dat goed of slecht voor het land? Deze vraag stond centraal in het NOS Radio 1-journaal... voor van vanmiddag. Aanleiding voor het debat zijn de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Maar de campagne gaat toch echt over landelijke thema's. Verslaggever Marcel Bril. Heus, alle politieke partijen vinden de Provinciale Staten heel belangrijk. Maar nog belangrijker vinden ze de samenstelling van de Eerste Kamer... die daaruit volgt. Halen VVD, CDA en de PVV een meerderheid in de Senaat... dan kan het kabinet volle vaart vooruit. Maar gebeurt dat niet, dan wordt het een stukje lastiger. En daarom kiest de oppositie de aanval. Bijvoorbeeld op de bezuiniging in het hoger en passend onderwijs. VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Luc Hermans, verdedigt die bezuinigingen.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 ...van Haag naar de Duitse grens te kunnen komen. Zullen we even teruggaan naar de echte feiten waar we elkaar over moeten nou, dat hebben? Dat was vandaag. uw campagnepunt. We gaan over de tijd, Niet het, tijd, het onderwijs. onderwijs. Ook het thema integratie kwam aan de orde. De kerstverse PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Magiel de Graaf... ...moest uitleggen wat de PVV nu wil. Wel of geen verbod op hoofddoekjes in streekbussen. Ik zeg nu niet direct van er moet een verbod komen voor de streekbussen. Dat zou in de toekomst misschien kunnen. We zullen zien hoe het loopt. Mevrouw Sap. Nou, interessant. dit is uh, een van de eerste keren dat ik de PVV met twee monden hoor spreken. Zoveel monden mogen er niet spreken, natuurlijk, bij de PVV. Maar het is een interessant geluid. Meneer de Graaf. Nou, ik merk inderdaad dat de GroenLinks en de PVV hier recht uh, diametraal tegenover elkaar staan. Mevrouw Sap zit hier zelf met heerlijke losse haren die vrij in de wind kunnen wapperen. Dat gun ik iedere vrouw. En ik zou het wel eens uh, willen weten uh, van mevrouw Sap. Hoe zou u het zelf vinden, inderdaad, als u zelf zou kiezen voor een hoofddoekje? Zou, kunt u het zich voorstellen dat u daar ooit voor zult kiezen om een hoofddoekje te dragen, mevrouw Sap? Ja, ik, ik weet nu niet meer. Helemaal goed waar de heer de graaf op uit is. Want nu lijkt het toch alsof hij alsnog het overal zo snel mogelijk op alle plekken wil verbieden. Terwijl ik net uit zijn mond iets anders meende te horen. Ik dacht dat u juist ook gewoon zei, nou die streekbussen, daar moet je niet te moeilijk over doen. U denkt toch werkelijk niet dat u met een hoofddoekjesverbod die vrouwen helpt. Dan gaan we verder met Elko Brinkman van het CDA. Meneer Brinkman, zit u nog wel eens in een streekbus? En dat is... Uh, Lang geleden, denk ik. Een, een, een eeuwen ik. Ja. geleden. Ja. En heeft u de problemen mee dat er vrouwen met hoofddoekjes in zitten? Nee. Dus geen verbod? Nee, de, de, de, ik hou niet van symboolpolitiek. Uh, als mensen om religieuze redenen uh, dat willen, dan vind ik uh, dat we elkaar horen te respecteren. Het CDA en de gedoogbaarde PVV verschillen hiervan van mening. Toch zal de PVV in de Eerste Kamer, net als ze dat nu al doen in de Tweede Kamer, dit kabinet gedoog. Dit is het NOS Journaal, Het Ewout de Jong. Bij het dancefeest Hard Base in de Gelderdome in Arnhem zijn 139 mensen aangehouden voor drugsbezit. De politie inde voor bijna 1200 euro aan boetes. Eén bezoeker had 42 ecstasypillen bij zich. Het dance in Arnhem is verder zonder problemen verlopen. Hard Base is met 25.000 bezoekers een van de grootste indoor dancefeesten van Nederland. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen de beperking van het wapenbezit. Dat is de uitkomst van een referendum op initiatief van onder meer kerken en vakbonden. Die denken dat er minder doden vallen als bijvoorbeeld militairen het wapen na hun diensttijd niet meenemen naar huis. In Zwitserland zijn relatief veel schietpartijen met dodelijke afloop. Een op de zeven Zwitsers heeft een wapen in huis. Tegenstanders van strengere wetgeving vinden dat het land juist veiliger is doordat veel mensen een wapen hebben. In te midden van alle protesten tegen de Italiaanse premier Berlusconi... vandaag een wel heel bijzondere. In heel Italië zijn vrouwen de straat opgegaan voor emancipatie. Ze zijn woedend over het denigrerende vrouwbeeld... dat naar voren komt uit de seksschandalen rond Berlusconi. In Rome correspondent Bas Mesters. Anderhalve minuut stilte. En dan... Als we het nu niet doen, wanneer dan wel? De steden in Italië zijn vanmiddag honderdduizenden vrouwen samengestroomd om te demonstreren voor hun waardigheid en tegen de vernedering van de vrouw op tv als sekssymbool. Ze verheffen nu hun stem tegen de sluipende ontmanteling van de emancipatie van de jaren 60, 70 en 80. We moeten met vele, hele vele hier samenkomen om te laten zien dat de meerderheid van de vrouwen hard werk, waardig leeft. En vandaag zijn we hier voor de digniteit, want het moet niet moet gebeuren, het mag niet zo gaan worden in Italië dat een vrouw het idee heeft dat ze alleen carrière kan maken als ze zich en haar lichaam overgeeft aan de baas. Echt ongelooflijk, het plein is bomvol met mensen, Piazza del Popolo, hartje Rome en ze luisteren naar de getuigenissen van andere vrouwen die aangeven waarom ze naar deze demonstratie zijn toegekomen. Ik ben hier omdat ik drie kinderen in drie scholen diverse. Een marito in een diversa. Ik ben hier omdat ik drie kinderen op drie verschillende scholen heb zitten. Een man heb die in een andere stad werkt. En omdat ik werkuren heb die niet overeenkomen met de uren van de scholen of met de uren van de winkels. Maar niemand die zich in dit probleem interesseert. Scrivo da Modena. Non dico il mio nome. Maar sarò in piazza. Want so cosa vuurl dire essere toccata da un uomo. Ik schrijf uit Modena. Ik kom niet hier om mijn naam te vertellen. Maar ik weet hoe het is om aangeraakt te worden door een man die je opa zou kunnen zijn. En ik ga naar het krankzinnige gesticht als ik nog één keer hoor zeggen dat vrouwen er alleen maar zijn om mannen te laten relaxen. Of het allemaal zin zal hebben, dat moet vanaf maandag blijken. En daarom werd ook dit liedje gespeeld. Sport. In de Eredivisie is Ajax verder achterop geraakt bij de koplopers PSV en Twente. De Amsterdammers gaven uit bij Roda JC een 2-0 voorsprong uit handen. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Hierdoor heeft Ajax nu een achterstand van 5 punten op PSV en Twente. Toch hield trainer Frank de Boer wel een goed gevoel over aan de wedstrijd. Ik ben niet tevreden met het resultaat, maar ik denk wel dat we nu een stap hebben gemaakt... Uh, in tegenstelling uh, als tegen Utrecht. Maar ook tegen de Graafschap hebben, uh, hadden we helemaal niet goed gespeeld. En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 Dan is er nog één wedstrijd aan de gang. Door het puntenverlies van Ajax kan FC Groningen klimmen naar de derde plaats. Dan moet er wel gewonnen worden bij de vergraafschap. Richard van der Maden, gaat het gebeuren? Ik denk het niet. Zes minuten nog op de Vijverberg in Doetinchem. 1-1 is de tussenstand en de doelpunten maken van de Graafschap. Rijdel Poepon, de spits, gaat nu naar de kant. Klapt voor het thuispubliek. De Graafschap is in deze wedstrijd duidelijk beter geweest dan FC Groningen. Veel meer kansen gecreëerd met veel strijd en enthousiasme. Gevoetbald en regelmatig zag het veldspel er ook goed uit. 0-1 was het na 45 minuten. Doelpunt van Holla, een hele fraaie. En vijf minuten na rust dus de Graafschap van Poepon. En bij de Graafschap is het met name Steve de Ridder, de Belg, die voor heel veel gevaar zorgt en een voortdurende plaag is voor de verdedigers van de Graafschap. Het is dus nog maar een paar minuten in dit duel. De Graafschap valt aan. Het is Groningen dat verdedigt. De Graafschap dat slechts twee keer een thuiswedstrijd verloor dit seizoen en op jacht is naar de volle winst. Maar of dat gaat gebeuren, ik betwijfel het. 1-1 is het nog altijd in Doetinchem tussen de Graafschap en FC Groningen. En de einduitslag die hoort u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 Bij de ANWB, Dennis mooi. Een goedenavond. Er, er staat één file en die staat op de A12... vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en het Gouwe Aquaduct. Twee kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De hoofdpunt van het nieuws dan. Het Egyptische parlement is ontbonden. Dat heeft de Hogere Raad van de Strijdkrachten bekendgemaakt. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum... tegen de beperking van het wapenbezit gestemd. En honderdduizenden vrouwen hebben in Italië gedemonstreerd voor emancipatie.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 Kijk nu eens goed om u heen en besef dan dat ruim 1 op de vijf mensen in uw directe omgeving leidt aan een psychische stoornis. Misschien bent u het zelf wel. En dat is heus niet om te lachen. On the bright side, daar zit onze Enkelman en uw gastheer vanavond, Peter Wielemans. Ja, goedenavond. Er kan een mens natuurlijk heel wat akeligs overkomen in het leven. Maar hoe erg het ook is om lichaamsdelen te missen of aan bed gekluisterd te zijn... niks lijkt mij eenzamer en angstiger dan een psychische kwaal. Vroeger was er nog een duidelijke scheidslijn tussen de gekken en de normale mensen. Maar die scheidslijn begint iets wat te vervagen. Want het instituut Trimbos heeft onderzoek gedaan... waaruit blijkt dat maar liefst 43 procent van alle mensen ooit in hun leven wordt getroffen door een fobie, depressie of een andere psychische ziekte. Genetisch of door omstandigheden of misschien wel allebei. Sam Gerrits, welkom in de studio. Dankjewel. Schrijver, een van de schrijvers van het boek Alleen berichten uit de isoleercel. Mm -hmm. um, ja, maar meteen met de deur in huis vallen. Ben jij gek? Uh, ja, wat is gek? Ben je gek als je ten overstaan van een paar miljoen mensen... als Egyptische president blijft verkondigen dat het allemaal goed gaat... en dat je niet af gaat treden? Uh, wie, wie is er gekker? Ja, tegenwoordig gek is natuurlijk een beetje uh, moeilijk om over te praten. Uh, uh, je kunt ook zeggen dat iemand uh, mesjog is of, of, of wat dan ook. Maar tegenwoordig hebben we het altijd over psychische aandoening. Uh, psychisch gestoord, psychische ja. gesteldheid. Dat vind ik ook wel wat eufemistisch klinken. Soms. Ja, ik, ik word heel erg moe van mensen die het altijd maar hebben over psychische zwak uh, uh, cliënten in plaats van patiënten. Ik zeg altijd, ik ben, ik ben gewoon gek geweest. Knettergek. Hoe knettergek ongeveer? Nou, zo knettergek. Dat ik uh, ruiten ingooide en met de politiewagen ben afgevoerd. En ik had daar wel een reden voor. De reden dat ik die ruit ingooide was om een signaal af te zenden. En dat had allemaal een fantastische, diepe betekenis. Maar ja, degene van wie ik die ruit ingooide zag dat natuurlijk heel anders. Ja, die zag de, de diepe filosofische gedachte misschien wat minder. Nee, die zag gewoon een gek die ze ruit ingooide. Was het dan, was het dan ook, zeg je daar ook mee dat het eigenlijk voor jezelf misschien best fijn was... om, om in die staat te verkeren? Omdat je het, het ziet ja, als een soort hoger ja, inzicht. Ik denk, ik denk dat je globaal gezien psychoses... episodes van gekte in twee, uh, twee categorieën kunt delen. Je hebt uh, positieve gekte, zal ik het maar zo noemen. Dat is euforisch. En je hebt de angstige gekte. En als je dan paranoïde, schizofreen bent... zit iedereen achter je aan. Het lijkt me een afschuwelijke helse ervaring. Maar als je de positieve kant hebt... dan zit ook soort van iedereen achter je aan. Maar ben jij het centrum centrum van het universum. Je bent uitverkoren en iedereen kijkt naar je en iedereen let op je, maar dan in positieve zin. Maar ja, als je, als je heel erg op een, op een berg zit of op een wolk, dan kun je ook heel diep vallen. Ja, nogal. Nogal. Want... Uh, op een gegeven moment kom je erachter dat het eigenlijk niet waar is. En dat je aan de pillen moet. En dat je maanden en soms jaren moet revalideren van die episode. En dan is het echt king for a day, fool for a lifetime voor sommige mensen. Dus van, van één, één stapje onder God naar uh, uitschot van de maatschappij. Dat is niet zo fijn. Daarom zijn er ook heel veel mensen die gek geweest zijn. Die ervoor kiezen om telkens weer gek te worden. En die echt vervreemden van de wereld en gelukkig en gestoord sterven. Ik kan me die keuze ergens wel voorstellen. Het is, ook, het is natuurlijk heel, heel, heel, heel naar. Ja, hoe, hoeveel pillen slik je nu nog? Ik slik nu, zoals het heet, een onderhoudsdosering. Een vrij lage dosis antipsychotica. Waarmee ik uh, ja, prima de dagen doorkom. Er zijn mensen die slikken uh, helemaal niks. Zoals Wouter, die, uh, met, wie de, met wie ik de boek heb gemaakt. En er zijn mensen die slikken meer. Ja, dat verschilt per persoon. Maar uh, ons brein, dat zijn miljarden stofjes en stroompjes... en, en uh, deeltjes die met elkaar uh, communiceren. En hoef hoeft ja. maar één een zo'n stroompje even verkeerd te lopen. En, en je zit aan die andere kant van het psychisch spectrum. Ja, dat klopt. En die scheidslijn is ook vrij dun. Er zijn mensen die echt in en uit psychosis kunnen glijden. En als hulpverlener kun je die soms ook wel weer terug... Terugkletsen als je maar goed genoeg uh, de, juiste, de juiste woorden gebruikt. Het is, het is een heel raar ding. En wat is ook gek, hè? Ik bedoel, een heel land wat achter Hitler aanloopt. Ja, wie is er hier gek? En ja. ja, ze hebben het wel eens een collectieve psychose genoemd. Het nazi, uh, of zoiets als Waco, Texas. Zo'n secte die allemaal ook... Of voetbal. Zullen we het eens <laughs> over voetbal hebben? Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Ja, de Graafschap Groningen met Richard van der Maden die daar verslag van doet. Hoe gaat maar het daar? Het is 1-1. We zitten diep in blessuretijd. Ik denk nog een halve minuut wordt er gespeeld in deze wedstrijd in Doetinchem. 1-1. Bij Rust was het 0-1 doelpunt van Holla. En vijf minuten na Rust de gelijkmaker van Poepon. De topscorer bij De Graafschap. De Graafschap dat te weinig krijgt als het bij 1-1 blijft. Want zeven opgelegde kansen heb ik geteld voor de thuisploeg. Terwijl het publiek er nu bij gaat staan. Klapt voor de thuisploeg. Want met heel veel strijd en enthousiasme en ook bij Vlagen zeer goed voetbal... heeft de Graafschap het publiek vanmiddag vermaakt tegen de nummer 4 FC Groningen. De Graafschap staat 12e. maar dat verschil op de ranglijst was absoluut niet terug te zien vanmiddag hier in de Achterhoek. De Graafschap beter dus met veel meer kansen. En FC Groningen dat moesten doen met twee goede kansen, waaronder dus één goal van Holla. Een prachtige lop over doelman Waterman. En na rust was het vooral de Graafschap dat richting de goal van FC Groningen ging en met veel overleg ook speelde met name in een hoofdrol Steve de Ridder die erg goed speelt bij de graafstop maar het zal hier waarschijnlijk bij 1-1 blijven want de kansen en daar gaat het toch om in het voetbal werden niet benut door de thuisploeg. De laatste seconde tikken weg ik kijk naar scheidsrechter Brahmaar die blaast nu voor het eindsignaal. En zo is deze wedstrijd dus in Doetinchem geëindigd... tussen de Graafschap en FC Groningen in een gelijkspel 1 tegen 1. Richard van der Made was dat, die verslag deed van de wedstrijd... de Graafschap uh, Groningen. Ja, in Haarlem is het uh, Dolhuis gevestigd, een museum... waar allerlei uh, ver, ver, ver, verhalen zijn verzameld over psychische stoornissen. Dus laten we eens luisteren naar zo'n verhaal. Tot mijn dertigste heb ik gedacht dat ik uh, nou, het wel Ik dacht, nou, zit wel goed... Werkleven achter de, achter de rug en uh, gereisd. Uh, nou, liever man getroffen, getrouwd. Ach ja, zoals het gaat. De toekomst ligt voor me. Maar dat was niet zo. Ik ben, mijn eerste opname is geweest dat ik uh, de glazen fles, zuigfles... Uh, door de smeet. Mijn kind lag in de box. En uh, we hadden twee ramen in de kamer... Twee Grote ramen en ik smeet. Hij lag rechts onder het raam en ik heb het linkerraam doorgegooid. En de fles bleef heel en de hier knallen. Het was een oplossing dat ik opgenomen werd, want ik, ik kon het helemaal niet aan. Ik was vreselijk bang en uh, ik was vreselijk blij dat ik weer weg kon. Ik was even niet meer, niet meer verantwoordelijk voor mijn omgeving. Of mijn huishouding liep en of mijn familie wel tevreden was. En Zeker natuurlijk of mijn zoon zich lekker voelde, die heel klein was. Ik had alleen met mezelf te doen. Ik voelde me ontzettend ziek. Dus meer heb ik ook niet nodig op dat moment. Uiteindelijk is de diagnose geworden dissociatieve stoornis. Dis heet het gewoon. D-I-S-S. Dan weet iedereen wat je bedoelt. Ik val uit elkaar. Zo voel ik het zelf. En dat is voor mij de beste uitdrukking. Het ligt aan de situatie. Uh, uit welk deel ik dan uit elkaar val. Maar. Uh, ik heb verschillende delen in me. Uh, Eén heel aangepast deel. Die, uh, nou ja, hoe de wind waait, waait mijn rokje. Daar ga ik in mee. Uh, ook een heel agressief deel. Heel assertief deel, dat hoort daar wel bij. Ook een deel wat heel erg bang is en klein. Bijna als een kind. Dat deel krult zich ook heel erg op in de stoel. Ik maak me dan heel erg klein, dat deel maakt zich... maar ik ben natuurlijk dat deel. Toch ook een deel wat heel uitdagend is. In kleding, maar ook in gedrag. En wel versierderig is en bij het horige af. Als je in de psychiatrie bent, dat heb ik ervaren, als je in de instelling bent, dan ben je binnen. Dan, dan hebben ze het over binnen en de wereld is buiten. Dus alles wat leeft eromheen is buiten. En als je van binnen naar buiten wil, dan moet je grote stappen nemen. Dat heb ik, die grote stappen nemen, daar heb ik heel veel tijd voor nodig gehad. En heel veel... Ik heb me heel vaak misgestapt ook. Dat het me niet lukte. Dus uh, gewoon op mijn bek gaan. En uh, me daarvoor schamen. En uh, weer terugvallen. en ja, Dat is gewoon keihard werken. Ik heb altijd als een normale vrouw geleefd. Ik heb gewerkt. En ik heb gewoon een hele vriendenkring gehad. Ik was het allemaal kwijt. Op een gegeven moment was ik het gewoon allemaal kwijt. Er bleef me heel weinig over. Ja... Ik ben me zo ook kwijt. Ik heb hem al tien jaar niet gezien en uh, uh, ja, gesproken, zeg maar. En ik bedoel, ik heb mijn kind gekregen om hem gezond te laten opgroeien, zover als het kan. En uh, om een fijn leven te geven. Ik kon hem dat niet geven. En de vader, ik ben inmiddels gescheiden, de vader. Uh, met zijn nieuwe vrouw hebben we besloten dat contact verder verbroken zou worden. Geen bezoekregeling op gang meer kwam. En, en waar gaat het om? Het gaat om, om het kind. Die moet opgroeien. Dus ik heb gewoon een stap teruggezet en ik wacht nu gewoon. Tot hij, hij komt. Hij is 15. Nou, het kan nog jaren duren. Doordat ik ziek ben geworden ben ik mijn werk verloren. Ik heb altijd gewerkt in de verpleging. En dat kon echt niet meer. Ik, er, ik, ik werd dus gewoon te ziek. Ik kon geen mensen meer verplegen. Dus uiteindelijk ben ik in de WO terechtgekomen. En dat is een hele mooie voorziening, want je hebt de zekerheid. Maar het is ook heel erg basis. En ik voorzie dat ik daar nooit meer uitkom. Dus dat is ook heel triest eigenlijk. Dat ik door mijn ziekte gewoon financieel nooit meer vooruit zal gaan. Dus ik heb mijn, mijn leven een andere invulling gegeven. Onder andere door heel creatief uh, bezig te gaan een soort medicijn. Ja. Daar ben ik trots op. Sam Gerrits, herken je daar iets van? van, van uh, ja, natuurlijk. natuurlijk. Die, die omschrijving, die... ik val uit elkaar. Nou, niet, niet persoonlijk, ik val uit elkaar, want dat is dissociatief. Maar ik herken heel erg de eenzaamheid. En het gevoel van, hey, ik ben buiten de maatschappij beland. Ik zeg ook ergens in, in mijn boek dat ik het gevoel heb dat ik onder het ijs lig. En dat ik naar boven kijken en iedereen ligt te schaatsen, euh, zit te schaatsen. En ik lig daar maar. En ik ben nou gelukkig weer wat gereïntegreerd in de maatschappij. Maar het is de, de ultieme eenzame ervaring. Want je hebt zoveel inzichten. En het, het ene inzicht naar het andere... Pieter, die zo meteen, uh, meteen gaat horen, die denkt dat hij God is. Die verwart zichzelf met God of Gandhi. Je hebt alle inzichten die, die, je, die je wou. Het is die, die ziekte, in ieder geval mijn vorm van psychose... ik had de ene naar de andere openbaring... En dan kom je er weer uit, hè, nadat je plat bent gespoten geweest. En dan moet je weer, moet je weer terug. En dat is, dat is het ultieme eenzame. Want als je je arm hebt gebroken, dan komt iedereen langs. En je krijgt hè, een mooie en ze mond. schrijven hun naam op je gips. Precies, hartjes erop. En, en bij jou ging je vriendin weg. Ja, exact. En dat komt gewoon omdat als je, als je gek bent geweest... doe je sociaal zulke akelige dingen, zonder dat je het door hebt. Weet je wel, ik, uh, ja, ik heb... Ik heb mensen ontzettend van me vervreemd. Heel veel vrienden ben ik kwijtgeraakt, enzovoort, enzovoort. En ik heb nu gelukkig weer uh, een, een fijn leven... Met, met een goede relatie en, en, en vrienden, enzovoort, enzovoort. Maar het is, het is ontzettend moeilijk om voorbij dat moment te komen... van de wereld doet me onrecht aan, want ik heb hier niet om gevraagd... en verdomme, nou zit ik hier. en Toch is het ook... ook uh... Voor, voorstelbaar dat, dat je vriendin op een gegeven moment weggaat... als, als iemand ja, natuurlijk, natuurlijk. grote hoeveelheden appelstroop over de vloer smijt en, en dat soort dingen. Ja, precies, precies. En als je heel erg bang bent geworden voor de persoon... die heel erg nabij is geweest, ja, er is niks erger, denk ik. Heb je ooit nog contact weer gekregen met die vriendin? Um, ja, soort van. En ja we hebben er wel soort van uitgesproken... maar het wordt nooit meer hetzelfde. Dat kan ook niet. Gelukkig kennen we elkaar nog niet zo heel lang. Dus het is niet een ontzettend diepe breuk na een hele lange relatie. Maar ja, ik ken wel mensen bij wie dat wel gebeurd is. Mensen die al twintig jaar een relatie hadden. En dan er wordt er eentje gek. En ja, de ander kan daar niet mee dealen. En langzamerhand, en er is ook geen vertrouwen meer die, die, die, bij die persoon. Zijn vriendin vertrouwde niet meer dat hij niet psychotisch was. Ze dacht altijd dat hij gek was. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Als je partner de hele tijd bij elke rare opmerking die je maakt... of weet ik veel wat, hij trekt eens een keer een andere blouse aan... zegt van, oh shit, je bent weer gek, je bent weer gek. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, je beschrijft ook uh, dat je de soort van uh, filosofie van Albert Einstein had. Ja. Met een soort oranje uh, obsessie. Ja, kun je ja, uitleggen wat dat was? Is, het, is het, het is wel een beetje in, in woordspel wat, wat de gekte met je doet. Dat je verschillende dingen, Albert Heijn en Albert Einstein, dat je dat samensmelt. En dan loop je door de schappen en dat zijn dan de wetenschappen. En dan moet je dingen in veranderen. En dan kun je dingen in de kosmos mee veranderen. En heel veel, heel veel gekken die ik gesproken hebben dat ook het idee dat je met kleine handelingen grote kosmische dingen kunt veroorzaken. Ja, ja, het, is een, het is natuurlijk een fantastisch gevoel. Sta en dan zei je ineens alle oranje frisdrank door de Albert Heijn te gieten. Ja, ja, het is zo. Ik had een oranje psychose. Want psychoses zijn heel vaak meer gerelateerd aan kleur dan aan vorm. Oranje zijn me ontzettend veel. Het was een heel sprekende kleur. En ik, op televisie raakte ik allerlei oranje vlakken aan. Ik heb dat twee nachten achter elkaar gedaan. En daarna ging ik de straat op in mijn pyjama. En ik zocht naar oranje. En ik ging naar Albert Heijn binnen... En voilà, daar had je de oranje zakken chips en de oranje frisse frisdrank. En ik dacht, ik moet een oranje signaal geven. Hoe ga ik dat doen? Nou ja, door al de oranje bij elkaar te flikkeren. En als ik een kunstenaar was geweest, was het een fantastische performance-art geweest. Ja, wie wel kunstenaar was, was Maarten Biesheuvel, schrijver. Nou ben jij inmiddels natuurlijk ook. Um, in het volgende archieffragment vertelt hij over zijn uh, gekte aan Isaac Weiskopf. Hartelijk welkom ook, dokter Jora Maarten Biesheuvel. En hoe is het op het ogenblik met de waanzin, Maarten? Ik hou er helemaal niet van om geïnterviewd te worden. Bovendien, ik ben niet gek. Ik ben helemaal niet gek. Maar je gebruikt Go er van die hele kleine pilletjes. Ja, ja, daarom ben ik niet gek. Iedere ochtend slik ik zo'n pil. Ga en dan gaat da het weer. Wat? En dan gaat het weer. Ja, ja, ja, ja. Ga dan maar lezen, Maarten. Dan maar lezen. Goed, Isha. Ik lees een gekkenhuisverhaal voor. Ja, dat is je geraten ook. De heer Peter Rosenburg, met G.H., hij was van goede familie, zat in het gekkenhuis. Een duidelijk geval van grootheidswaan. Er viel weinig met hem te beginnen. Nu eens was hij Hitler, dan weer Napoleon, dan weer God. Maar diep in zijn hart wist hij wel dat hij gek was. Het was een beetje beschamend, vond hij, maar er zaten toch ook leuke kanten aan. Zo kon hij over de tafel lopen, klapwiekend in de grote zaal van het gekkenhuis... roepend, ik ben een vogel, ik ben een vogel. Dan werd hij bij de filosoof geroepen die tussen andere gekken altijd op zijn vaste plaatsje... in een hoek van het grote vertrek op de grond zat, niet ver van het fonteintje. Kom hier, Rozenburg, riep de filosoof en deed hem naast zich neerzitten. Er zijn twee dingen die een mens nooit zal kunnen en dat zijn en gek begrijpen en zelf vliegen. Dus stel jij je nou niet aan, vogels vliegen... mensen worden gek en niet begrepen. Daar zat Rozenberg dan een half uur over na te denken. Hij begreep het niet en kon geen woord meer uit de, uit de mond van de filosoof trekken... omdat hij er een gewoonte van had gemaakt om te zwijgen als het hem beliefde... en eigenlijk beliefde het hem dat de hele dag. Hij was gelukkig. Er liep geen gelukkiger mens rond dan hij... Maar hij vond het vervelend om gek genoemd te worden. Hoe kon hij immers gek zijn? Had hij een universitaire studie soms niet glansrijk afgerond? <coughs> een neef van Rozenburg zal in het huwelijk treden. Dan moet Peter natuurlijk ook van de partij zijn. De hele familie staat er gewoon weg op. Goed, hij mag dan een beetje gek zijn... maar ze zullen net doen of ze niets merken. Rozenburg is al lang van tevoren op de hoogte gesteld... Ik ga binnenkort naar het huwelijk van mijn leef, vertelt hij overal rond... en hij knoopte voor zichzelf de hoopvolle gedachte aan vast... dat hij dan ook wel snel beter zal zijn. Een, vo een volledige idioot nodig je immers niet uit op een bruiloft. <hijen> <hijen> hij zou trouwens ook wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Op een dag komen zijn vrouw en zijn schoonzus hem halen. In zijn gestichtskleding staat hij hun op te wachten. Ze hebben een parelwit overhemd meegebracht... een prachtige das, een mooi pak met een krijtstreepje... lange zwarte sokken en zwarte schoenen die glimmen... alsof ze alles wat mooi is in de wereld willen weerspiegelen. Zijn vrouw en schoonzuster dansen om hem heen... als mannetjes in de bijenwereld om de koningin. En wat maken ze hem mooi. De hele zaal staat ervan te kijken hoe Rozenburger wel als een heer uit kan zien... Nu kun je ook duidelijk aan zijn gelaatstrekken merken... dat hij een academicus, iemand van behoorlijke komaf is. De waarheid van het bekende gezegde klerenmakende man... wordt hier heel duidelijk aangetoond. De vrouw en de schoonzuster zijn zichtbaar ingenomen... met het resultaat van hun arbeid. Een sloeber hebben zij in een keurige man omgetoverd. Dan worden de deuren en de poorten voor het drietal ontsloten. De vrouw van Rosenburg krijgt de pilletjes mee... Ook aanwijzingen op welke manier ze het beste op hem kan passen. Rosenberg gaat naar een huwelijk. Helemaal van Leiden naar Rotterdam. Met de bus, de trein en de tram. Dat rijmt. Hij is vrij, in zekere zin, en loopt met een trots gezicht door geest. Ze zijn nog net op tijd voor de trein. Om het voor Peter niet te onrustig te maken, koopt zijn vrouw de kaartjes eerste klas. Na 40 minuten zijn ze in Rotterdam. Rozenburg heeft strak en stram op zijn bankje gezeten als een generaal op inspectie. Hij heeft zijn dames in oogenschouw genomen en hen wel bevonden. Het is de dag van zijn leven. Nu gaan ze uitstappen. Rosenburg denkt, ik zal me goed gedragen. Aan niets hoeft men te kunnen zien dat ik eigenlijk in het gesticht zit... dat ik eigenlijk gek ben. Waardig loopt hij naar de uitgang van het station... Daar staat, overvelend toeval, een oude vriend met wie hij samen heeft gestudeerd. Die man, keizer is zijn naam, heeft het behoorlijk ver geschopt en is verre van gek. Hij is assistent van de directeur van de Wereldbank die in Amerika zetelt... en is toevallig voor een week in Rotterdam waar zijn ouders wonen. Rozenburg kijkt keizer aan en ziet dat hij wordt herkend. Hij bloost. Keizer echter ziet Peter in zijn keurige pak, de keurige schoenen... een echt heertje geflankeerd door twee deftige dames... Met zijn drieën hebben ze blijkbaar eerste klas gereisd. Zo, zo, roept keizer uit... terwijl hij de arme Rosenburg een dreun op de schouders geeft. Dus ook jij bent een geslaagd man geworden. Ik heb haast, ik moet er onmiddellijk vandoor. En reeds is keizer in het gewoel op het perron verdwenen... op die manier aantonende hoe mannen van de wereld haast kunnen hebben. Rosenburg staat als versteend. Zijn vrouw en schoonzus moeten hem aansporen... nu toch eindelijk uit te stappen... Dat was Keizer, denkt Peter. Wereldbank, die heeft het ver geschopt. Ach, wat ben ik toch een arme ellendeling. Altijd angsten, altijd krankzinnig, nooit rust. Ik zal de laatste zijn die rustig de vruchten kan plukken van al mijn jaren studie. En dat gekkenhuis, daar kom ik nooit meer uit. Ik ben helemaal niet geslaagd. Misschien weet Keizer ook wel alles. Misschien weet hij van mijn geval. Misschien zit ook hij in het complot. En altijd ben ik te dupe. God, wat zou ik graag in keizerschoenen staan. Vliegen, zaken doen, champagne drinken. Onderhand is Rosenburg het hele huwelijk al vergeten. Als een, als een pinguin een verkleed dier laat hij zich voortronen. Als een dier in het drukke gevoel dat hij niet begrijpt... en waar hij bang van is. Bang, alles maakt hem bang. Als een lam dier wandelt hij voort, ondersteund door zijn twee verpleegsters. Nee... Nu is hij helemaal niet meer de heer Rosenburg die met zijn twee dames op weg is naar een huwelijk. Een willekeurige voorbijganger die zijn blik nu op het tafereel werpt... kan niet anders denken dan... dat is vast en zeker een tragisch geval. Mag ik even uw aandacht? Zon doet wonderen voor de geest, vrienden van de radio. Mensen die dagelijks met zure hoofden en bekken als van een makreel je zonder groeten voorbij schuifelen, ontdooien bij de eerste streelingen van de zon op hun gelaat. Ze kijken bijna verwonderd om zich heen en zeggen vriendelijk, goeiedag, wat een weertje, niet? Hoe anders ligt dat bij de maan. De maan die niet alleen aan onze oceanen rukt en trekt, maar ook aan elke watermolecuul in ons lichaam. En bij volle maan, als die enorme trekkracht zijn maximum bereikt. Dan worden de mensen onrustig, breken er vliezen, komende weerwolven, nymfomane vrouwen, Lunatics. Ik heb het altijd nogal vreemd gevonden dat de maanrotatie nu precies zo moest zijn dat ze altijd slechts één kant aan ons laat zien. De verre ruimte is geen rijk van stilte. Zonnen, spiraalnevels en gaswolken spreken een radiotaal. Het geluid van de zon... We zitten tenslotte in instituut Itzerda. Het geluid van de zon is snel gevonden. Zo hoort met de zon. Maar hoe klinkt de maan? Au! Oh, liedjes zijn er genoeg. En verhalen te over. Het was een zo verschrikkelijk gezicht, dochter. De zuidpool van de maan barstte letterlijk open. Maar het geluid van de maan dat heb ik niet kunnen vinden. Helaas. Maar ik heb iets dat in de buurt komt. Jazeker, in ons bescheiden planetarium, hier op de derde etage... vond ik namelijk de volgende opname. Gemaakt door de NASA, aan boord van de Voyager 2. Die scheerde op de negende dag in de zevende maand van 1979... rakelings langs de planeet Jupiter. Jupiter. En Jupiter heeft niet één, maar liefst zestien maanden. Eén ervan, Io, klinkt zo. We horen nu dus de trillingen in het elektromagnetische spectrum van de maan Io. Opgenomen door de Voyager 2. Of had ik dat al gezegd? Ja, Het geluid van de maan van Jupiter. Normaal is wetenschap altijd na acht uur. Vandaag ook, hoor, trouwens. Um, Sam Gerrits, is het waar? Heb jij zelf ook die ervaring... dat mensen met uh, volle maan uh, meer last krijgen van hun uh, psychische stoornis? Ik word zelf altijd een beetje bang van de maan. Sinds, sinds ik gek geweest ben, als ik, als ik kijk en het is volle maan... dat, dat beangstigt me. Het is het, is het begin zeg maar, van, van die enorme diepe zonder, zonder bodem waar je in kunt belanden als je psychotisch raakt. Biesheuvel zei het net ook al. Het is niet uit gebrek aan gedachten of aan gebrek aan studie dat je gek wordt. Het is eerder het tegenovergestelde. En onze hersenen zijn erop gebouwd om patronen te herkennen en om, om, om ideeën aan elkaar te, te knopen. En als je gek bent, gaat dat maar door en door en door. Dat is misschien wel het diepste inzicht wat ik van die paar psychoses van mij heb meegekregen... dat er geen einde is. Net zoals er geen einde is aan het maken van veel boeken, is er geen einde aan. Heel veel gedachten en dan heel veel herpatronen. Zeg, zeg je daarmee dat die gekte, ondanks al een narigheid... je ook wel iets heeft opgeleverd? Ja, nou ja dat inzicht. Dat je, je tot het in het oneindig ergens in kunt duiken. En de uh, further you look into it, the further things stick out. Dus dat je daarvoor moet oppassen. Want in principe is, is elk, elk, elke richting is zonder einde. Het is allemaal bodemloos. Je bent tegenwoordig uh, werkzaam in de psychiatrie... Ja, als hulpverlener, ja, dat klopt. Waarom, waarom wilde je na uh, je eigen periode daar als patiënt... Ja, dat zelf is min, gaan werken? min of meer als toeval gekomen. Tijdens mijn studie had ik het als bijbaantje. En ik heb het daarna gewoon weer, weer opgepakt. En wat ik merk als hulpverlener is dat ik, dat, ik, dat ik het wel herken. Dat ik zie als mensen mensen over de rand gaan. Vooral jongeren. Maar dat, dat ik daarom ook de minder voor ben en dat ik ze soms wel wel, wel, wel wel wat verder kan helpen als ze gek aan het worden zijn. En, en, en, en ja ervoor kan zorgen dat, dat dingen minder uit de hand lopen. Wat vond je van die, die hype uh, rond Brandon, die jongen die, die aan de muur gekeken ja, zat? Afschuwelijk natuurlijk. En, en dom. en ik denk Maar wat dat, vond je afschuwelijk en dom? De hype de hype, de hype. omheen. Ik dacht echt van ja, dit, dit is typisch weer zo iemand, is zo, we moeten weer scoren en uh, we moeten weer iets hebben waar we allemaal over kunnen praten. Uh, feit is dat vergeleken met die andere, dat andere meisje, weet je, ook alweer, wat vastgebonden zat, toen waren er duizenden van dat soort mensen, en nu zijn het er nog geloof ik veertig of zo. Dus het gaat waanzinnig veel beter in, in die zin in de psychiatrie. Maar wat er gebeurd is, denk ik. Ik kan dat natuurlijk niet. Ik, ik, heb, ik was er niet bij uh, iets, iets wat, je, wat je heel veel ziet in de zorg, dat eigenlijk uh, zorg met aandacht wordt uitgekleed. En als resultaat daarvan staan er in plaats van drie verzorgers die Brandon goed kennen... twaalf verzorgers die hem niet kennen, die vaak ook niet zijn ingewerkt. En dan is er één akkefietje en de mensen worden bang. De verzorgers worden bang, Brandon wordt bang, Brandon wordt agressief. De verzorgers worden nog banger, Brandon wordt nog banger en nog dit, agressiever. Het lijkt mij toch vrij makkelijk uh, uh, om in praktijk te brengen... dat je zorgt dat iemand die niet lekker in vel zit... niet al te veel mensen aan zijn, uh, zijn bed krijgt. Ja, dat zou je denken. Ja, maar er zijn zoveel van dat soort gevallen bekend, weet je. En de bejaardenzorg is het hetzelfde. De zorg wordt uitgekleed. En, het, en de verzorgers en de verzorgden zijn daar de dupe van. Ben jij een ander soort uh, uh, verzorger dan de verzorgers die zelf niet gek zijn geweest? Nou, ja, in, in die zin, op momenten van crisis merk ik het een klein beetje. Maar verder, verder niet, hoor. Nee, verder zou ik niet zeggen dat ik anders of beter ben of wat dan ook. We gaan luisteren naar het verhaal van Pieter Overduin. Je noemde hem net ja. al, die... Uh... Vertelt over zijn stoornis. Ja, op een gegeven moment was er een soort van ingeving van: nou, uh, ik ben God, ik ben God, en uh, ja, ik had het idee van: loopt mij een schepje rond. Ja, ik ben uh, Pieter Overduin. Ik ben geboren op 4 september 1969 in Rotterdam. En ik ben uh, de tweede oudste uit een gezin van uh, vijf kinderen. En ik woon momenteel in Dordrecht. Op een zeker moment uh, kom ik een uh, yoga leren tegen die ik een tijdje gezien heb, en die zei van uh, heb je zin om even bij te praten. Toen ben ik uh, met een bak koffie gaan drinken. En aan het eind van het gesprek kreeg ik een uh, bankbiljet uit India met de uh, beeldenis van uh, Gandhi. Heb ik dat project achter de, het klemmetje van de voorzijde van een badkamerspiegel gedaan? En toen keken ze naar. Toen dacht ik van ja, ik heb toch een aardige uh, treffende gelijkenis met uh, Gandhi. Ik moet eigenlijk uh, moet nog meer veranderingen aanbrengen om helemaal op te gaan, uh, gaan lijken. Toen heb ik uh, mijn Baser afgeschoren, ben ik andere bril gaan uh, regelen. Ik denk, ik moet precies dezelfde bril hebben. Moet ik moet terug naar mijn vaderland. Ja, ik ben de rekening van Gandhi. Ik moet uh, me weer gaan melden op thuisfront om mijn mensen weer hoop te geven. Ik ben een reis gaan boeken naar India. Ik wist niet zeker of ik eerst alleen zou gaan en dan uh, vervolgens terug zou komen om mijn familie op te pikken. Dan zou ik dan de straat weer lopen. Dan zat ik ze helemaal voor me. Met olifanten en uh, dansen de vrouwen, uh, mensen met allemaal uh, zij zachte stof en uh, muzikanten met zelfgemaakte instrumenten. Of dat ik een reis zou boeken voor een stuk of twaalf mensen dat ik ze gelijk mee zou nemen. Want ja, ik dacht van ik kom toch thuis de reïncarnatie van Gandhi uh, weer binnen. Dus ik word hem met de open armen ontvangen. Maar. Kan die, dat, dat doofde allemaal een beetje uit. Op een praktische reden misschien. Ik dacht van ja, ik krijg toch niet meer bij elkaar geld. Ik had er wel helemaal mijn ook uh, weg laten slepen. Want ik wilde alles netjes afsluiten. En ik moet gewoon op tijd wegwezen. Verzekeringen af laten sluiten. Uh, een hele raadig plan. Dan is me misschien helemaal leeg. Dus ik ben een ongeleid projectiel. En iedereen uh, bibbert en van wat gaat er helemaal gebeuren en... Wat voor aankopen gaat hij doen en ja, wat voor gekke acties gaat hij ondernemen? Uh, ik kan ook wat maatregelen treffen, dat heb ik nu gedaan ook. Door crisiskaarten uh, crisiskaart en een te schrijven, waarin het staat hoe behandeld te worden als ik opgepikt word door de politie. Wat ze moeten doen dan? Is onder andere vertrouwenspersonen bellen: mijn vader en mijn zus. En ik heb daarnaast uh, mijn vrijwillig onder laten stellen. op zich een heftige maatregel is, maar voor periode, de vorige maand, niet veel schuld gemaakt. En nu is het zo dat, ik dat, dat mijn vader is mijn curator... dus die kan met één pennenstreek elke financiële transactie ongedaan maken. maar nou, in eerste instantie door dat, uh, al het lijden, zeg maar, wat ik op een gegeven moment had. Alle depressies en alle sociale ellende, schaamtegevoelens, schuldgevoelens. Gewoon heel veel vragen... Uh, met name wie ben ik vraag. Ik werd zo door elkaar gehusseld. En ook de vraag natuurlijk, uh, waarom ik? Hè? Waarom leid ik nou? En uh, ja, wat is de, de reden daarvan? En hoe moet ik dat oplossen? En dat soort vragen Die, uh, kwamen geregeld terug. En dan ga je antwoorden zoeken. En ik ben uh, me meer in religie gaan verdiepen ook. Ik heb me in de 45 Godsdienst uh, verdiept... Jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. En daar uh, zat heel veel uh, dingen in die me aanspraken. Op een gegeven moment konden reguliere psychiatrie me niet helpen. Ik voelde me niet uh, goed. Toen ben ik naar een paranormaal geneesles gegaan. En toen ging daar eigenlijk weer een uh, wereld voor me open. Ze dus, dus zeiden dat ik zelf uh, bepaalde gaven had. En uh, heel uh, spiritueel uh, of paranormaal uh, aangelegd was. En, uh, het klonk niet heel aannemelijk, want ja, zeiden ze bijvoorbeeld: van ja, de dingen die jij gezien hebt, dat, dat was geen visuele hallucinatie. Het was niet iets uh, wat niet kon of wat, wat gek was. Het was een helderziend visioen. Het heeft met gaven te maken. Dus ik dacht: ja, als ik alles zo ga vertalen, dan heb ik inderdaad uh, niks ziekelijks meegemaakt. Maar is het zijn allemaal, allemaal prachtige dingen geweest. Wat wel toen finest is geweest, is het gegeven dat ze dus uh, de maagse ontkenden. Toen ben ik mijn medicatie gestopt en toen ben ik onderuit gegaan. Omdat ik dacht dat het uh, of of was. Dat ik of malicepensief was, of paranormaal begaafd. Later kwam ik erachter dat het ook wel eens uh, NN kan zijn. En dat ik vooral niet moest stoppen met uh, medicijnen. Maar dat het gewoon een uh, is een erkende ziekte is. Die gewoon medicijnen nodig heeft. Net als uh, bijvoorbeeld uh, reuma of uh, als je diabetes bent. Het verhaal van uh, Pieter Overduin, en die is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het inmiddels met u? Ja, uitstekend. Eigenlijk de laatste uh, acht, negen jaar is er uh, ja, niks aan de hand geweest wat betreft uh, schommelingen en dergelijke. Dus die pilletjes werken? Ja. U heeft twee boeken geschreven, want dat is het, uh, het leuke dat ik kan melden. Namelijk uh, het ene boek heet Ik houd van mijzelf en dat is wederzijds. En het andere boek God is in de war. Hij denkt dat hij Pieter is. Maar nu een soort ja, dolle, dwaze dagen in uh, Ietserdaan. Want we mogen wat weggeven van de, van de uitgever. Wat mogen we eigenlijk weggeven? Er mogen uh, tien uh, gesigneerde uh, omnibussen weggegeven worden. Dus inmiddels zijn de eerste en het tweede deel... ...zijn samengevoegd van de omnibus. En tien complete setjes luisterboeken. Want ik heb ook uh, luisterboeken van gemaakt. Ik heb ze zelf ingesproken... En uh, die mogen ook weggegeven worden. Nou, dan uh, een. Uh, God, hoe doen we dat? Een quizvraag, Sam, wat vind je daarvan? Een, uh... Ja, leuk. Oké. Okay. Nou, hoeveelste aflevering van Instituut Itzerda? was dat? Ja, ik bedenk hem ook maar op plekken. <laughs> uh, en mail dat aan instituut.vpro.nl. En dan krijgt u zo'n boek thuisgestuurd van Pieter Overduin over zijn uh, psychische verleden. Uh, Pieter, jij bent inmiddels uh, ook zelf werkzaam in de psychiatrie? Nee, ik heb er vijf jaar in gewerkt. Oh, je bent er alweer klaar mee? Ja, ja. ja, op een gegeven moment had ik het gezien, omdat het, uh, sowieso de verschraling uh, is enorm is. En er uh, kwam een fusie met het uh, Bouwmanhuis. Het was het uh, centrum voor verslaving uh, van drugs en dergelijke. En het was niet echt mijn ding, zeg maar. Dus daar uh, ben ik mee gestopt. Oké, okay, nou ja. Leuk je even aan de telefoon te hebben. Uh, dank voor je verhaal, Pieter Overduin was dat. Uh, en als je dus uh, weet hoeveelste aflevering van Itselaar dat is... dan moet u dat uh, mailen naar instituut.vpro.nl... en dan krijgt u een van die boeken of luisterboeken. Uh, Sam Gerrits, uh, als je geluk hebt... Ja, maar uh, Sam... Ja? Uh, voor heel veel mensen is volgens mij... Uh, Gekte ook een soort fundamentele angst. Herken je dat in mensen? In de reactie van mensen als je hierover praat? Want het is toch nog steeds ook een soort taboe. Dat wilde ik ook nog even benoemen. Ja, natuurlijk is het een taboe. Kijk, als je, als je de cijfers net hebt gehoord van, van allerlei wetenschappelijke instituten... en daarna ga je naar een feestje... dan zul je niemand op dat feestje treffen die gek is geweest. Ja, behalve als die het precies op dat moment gek is, want dan merk je net. Maar iedereen schaamt zich dood. Het is veel minder taboe om met je blote kont op tv te komen... dan te zeggen dat je gek bent geweest. En dat is natuurlijk raar. Want als bijna de helft van Nederland er last van heeft... waarom zegt niemand het dan? Maar misschien wel, omdat we allemaal denken... misschien gebeurt het je wel eens dat, dat zo'n een stroompje verkeerd loopt... of zo'n zo stofje of zo... N... Ja, natuurlijk, natuurlijk. En het is algemeen bekend dat als je maar lang genoeg niet slaapt... en niet eet enzovoort, wordt iedereen gek. En sommige mensen zijn er kwetsbaarder voor dan anderen... En nou ja, wat ik zeg, het is heel verleidelijk. Dat merkte je ook wel aan het verhaal van Pieter net. Nou ja, als je van te horen krijgt van... wauw, je bent paranormaal begaafd, waarom zou je daar niet voor gaan? Gelukkig schreeg Pieter tegelijkertijd ook wel van... ja, ik had ook pillen nodig... En dat is heel fijn. En ik denk ook wel dat je, dat je absoluut wat moet met wat je hebt meegemaakt in die psychose. Want dat heeft heel erg met jou te maken. Ja. Je moet daarmee aan de slag. En dat vind ik ook het erge van psychiaters die alleen maar zeggen... je moet je pillen slikken en verder het vergeten. Nee, moet je niet. Je en moet iets mee doen. En in jouw was dat uh, schrijven alleen berichten uit de isoleercel... Uh, ja. verschenen bij Leemniskaat. Dat schrijven gaat je goed af. Dus misschien... Uh, oh, uh, Dankjewel. Ik, ik wil niet slijmen, maar het is misschien wel een idee om daar eens mee verder te gaan. Nou, dat ben ik ook zeker van plan. Maar ik ben pas op mijn 32e begonnen. Het begon als een soort ego-document. En uh, nou, ineens hoor je van allerlei mensen dat, het, uh, dat ze het best wel goed vinden. En dan wordt het ineens gepubliceerd. Dat is heel gek voor mij. weet je. Ik had gewoon een soort ja, ego-document van... Goh, wat heb ik nou weer meegemaakt? En het volgende moment zit ik daarbij bij VPRO-boeken of zo. En we kregen vijf sterren ervoor in de Volkskrant. Wat wel geflatteerd was, denk ik, hoor. Hoezo? Komt... Waarom denk je dan? Nou, we een paar dagen daarvoor met Pieter Overduin gepraat over het boek. En Pieter was heel enthousiast. Want hij herkende zelf die gedachte ook wel. En die herken je natuurlijk ook wel. Dat je ineens allerlei rare inzichten hebt als je dronken bent. En je kijkt naar de lampen, naar de tafel. En de kat springt op een rare manier. Dat je denkt van, oh wacht even. Dus dat is, het is heel verleidelijk. En nou ja, Pieter was er in ieder geval heel enthousiast van. Dus hij, mis, nou ja, misschien ook wel omdat hij het gewoon een goed boek vond hoor. Maar ik dacht van, ja, Flaubert krijgt vijf sterren, weet je wel. Het is raar dat jij dat dan ook krijgt. Ja. Ik voel mezelf geen flauwberg. Nee, nou ja, goed, dat is ook meteen wel het hoogste haalbare. Ja, voilà. Ik vond het wel dapper dat je, dat je uh, hier te gast wilde zijn en, ja. en hierover wilde praten. Daar uh, ben ik je dankbaar voor. En ik wens je dus heel veel succes met, uh, met het verdere schrijven en het uh, werk in, in de psychiatrie. Het boek zal ik nog één keer noemen: dat heet Alleen Berichten uit de Isoleercel. Is geschreven door Sam Gerrits, Wouter Kusters en Janne Miek. Tekeningen van Janne Tukker. En helaas, uh, we geven geen exemplaren weg hier. <laughs> Nee, nou ja, het blijft geen feest. We kunnen wel de hele dag dingen gaan wegwerken, natuurlijk. Maar het wordt ook één grote bende dan. Ja. En zo zijn we aan het einde gekomen van uh, Instituut Itzeda. We eindigen nog met een stukje van uh, Candlelight. Weet u nog van vroeger? Mijn hoofd zit vol met zorgen. En mijn hart doet dan zo'n zeer. Op verzoek het volgende gedicht anoniem. Pak s'avonds vaak de auto. Er gaat dan ergens staan... Ik voel me zo verdrietig. Ik kan het even niet meer aan. Ik zoek altijd een plekje in de buurt van een trein. Al weet ik dat ik hier eigenlijk niet mag zijn. Ik stap dan uit de auto. En loop te dwaal op het spoor. Ik ben vaak bang voor mezelf als ik de trein dan hoor. Ik zie alles dan heel somber relativeren lukt niet meer. Mijn hoofd zit vol met zorgen en mijn hart doet dan zo'n zeer. Dan hoop ik stiekem dat er iemand komt die vraagt... Wat is er toch met jou? Maar er is nooit iemand die mij dan ziet in het donker en de kou. En als ik dan eindelijk besef... Dit heeft toch geen zin, ben ik doodmoe en stap de auto maar weer in. Ik ga dan vaak even slapen, ik voel me dan zo rot. Ik ben niet in staat om te rijden, ik ben helemaal kapot. En als ik later wakker word, dan komt de eerste traan, en als die huilbui over is. Ik eindelijk weer gaan. Alle gekheid op een stokje, luisteraars. Onze tijd zit erop voor deze week. Verhalen, geluiden en ideeën kunt u altijd bij ons kwijt op instituut.apenstaartjevpro.nl, postbus 6 de Hilversum. U vindt ons ook op Twitter en Facebook. Apropos, ooit wel eens een normaal mens ontmoet? En? Hallo. Hartstikke leuk dat u er allemaal bent vanavond. Heel gezellig. En het gaat eigenlijk helemaal de hele tijd alleen maar over sprookjes. Morgen om 7 uur. Oh, het gaat even over prinsessen. Ik ben zelf ook een prinses. Karin Bloemen. Ja, want elke prinses wil een sprookje. Ja? Luister naar kunststof. Zo ook ik. Morgen van 7 tot 8. Ja, het af. Karin Bloemen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit bericht is bestemd voor artsen en paramedici